Ja, Peter van het Begin, bij Peter en de Wolf hier in de, de Stadsgouwburg, heeft men u gevraagd uh, of hebt u aan een casting moeten meedoen? Nee, ik heb geen auditie gedaan. Nee, ze hebben mij inderdaad gevraagd. Op een gegeven moment kreeg ik een telefoon en de regisseuse Angene en uh, ja, ze was heel enthousiast aan het telefoon en ze vroeg of ik zin had om de verteller te spelen in Peter en de Wolf, een voorstelling die al uh, gemaakt was. En uh, ik heb er eigenlijk niet lang over uh, nagedacht. Ik ben gaan kijken in New York. Toen heb ik gezegd van uh, ja het is goed. Ik uh, wil het graag doen. Mm -hmm. En toen begon de miserie natuurlijk, want toen moest ik veel tekst van buiten leren. Die nooit uh, nou, uh, luister allemaal naar cues van het orkest. Dus ja, wat dat betreft uh, had ik het een beetje onderschat eigenlijk. Ja, je zegt het, je bent zelf naar Broadway gegaan. Heb je nu veel overgenomen van de narrator dagen? Of, of heb je daar toch je eigen ding in kunnen steken? Nee, ik heb geprobeerd mijn eigen ding erin te steken. Brian Blessed was daar de verteller. En dat is een man van 75 uh, jaar. Dus ja, het zou maar raar zijn, moest ik een poging onderno ondernomen hebben om hem te imiteren. Dus ik heb het zo dicht mogelijk bij mezelf proberen te houden. En ja, vanuit, ja gewoon vanuit mezelf het verhaal proberen te vertellen. De kat heeft een hoog Debian-natiegehalte. Dat is waar, dat ga, kan ik moeilijk ontkennen. Dat is niet eenmaal zo. Ik, ja, ik was op zoek naar toch een paar stemmetjes. Ja, en dat was aan het eerste dat er binnen schoot, Dus ik dacht van, waarom niet? De eend lispelend? De eend spreekt een beetje zo. Dus dat was al toch eventjes zoeken om dat zo gedaan te krijgen. Maar uh, ja, nee, het is fijn. Kijk, het is gelukt, de kop is eraf, de première is gespeeld. Vanaf nu kan het alleen nog maar groeien. Het lijkt wel alsof Peter en de Wolf de Shakespeare voor. Kindervoorstellingen is. Barre Borgmans heeft het in 1998 gedaan. Jijn Bervoets doet het volgende week in de Rome. Jij ook? Ja. Ja, ja, ja. Je moet dit gespeeld hebben. Ja, ja, blijkbaar op een of andere manier. Uh, leeft het nog altijd? Het is een klassiek werk. En uh, als je ziet in buitenland wie het allemaal verteld heeft. Ja, dat zijn wel uh, veel, veel. Bill Clinton heeft het zelfs ook nog uh, verteld. En uh, wie nog? Sean Connery, David Bowie. Ja, maar het, is een, het spreekt zeer sterk tot de verbeelding. Voor de kinderen is het zeer fijn om die instrumenten te kunnen linken aan personages En zonder al te belerend te zijn, is het ja, uh, zeer entertainment, denk ik, voor kinderen. Maar ja, moet je moet ze dat zelf vragen. Hè. En er zit natuurlijk een moraal in, gehoorzaamheid. Ja, we proberen die niet te veel te beklemtonen, denk ik. Uh, ik vind het fijn dat, denk of als ik zie dat de kinderen ook zo'n beetje bang zijn of zo wat schrik hebben, ik denk dat dat wel fijn is om toch in zo'n geborgen plek hier zo, ja, dat te kunnen ervaren. Dus ja, er zit veel in. En het feit dat Anne de toelating heeft gekregen van de erbe van Prokofjev om daar een deel voor te schrijven, uh, dat maakt het tot een, een, een complete voorstelling.